Als we niet gauw anderen beter weer krijgen, halen we Punta Arenas niet. Ik weiß, jongen, ik weiß. Maar het wordt beter. Weet u dat zeker? Ja. Ik heb mijn heilige gebeten. Ik heb gezegd, vier dagen harde wind en zestig mijl vordering. Nu, het is genoeg, hè. Anders wetter. Ja, wacht maar, boor. Wacht maar. Ik geloof dat het beter weer wordt, boots. De wind zakt af. Dat heeft alles vrij van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 De ene halve minuut zit je 15 meter hoger als de andere. Het is allemaal zo groot. En zo leeg. Ja, meen volwassen kerel gaat er al kapot. En dan kom jij. Ja, hoe oud ben jij eigenlijk? 16. Ja. En dan kom jij met je 16 jaren en kijk je plotseling in een brokje woest de natuur van gods eeuwigheid. Nou, geen wonder dat je dan bang wordt en in een hoekje kruipt om bescherming te zoeken. Ik heb dat ook meegemaakt, joh. Ja? Oh, en nog veel erger als jij. Ik ben onder de tafel gekropen van ellende. Echt waar? Zak zo barst als het niet zo is. Maar het gaat wel over, jou. Je, je, je moet er even doorheen, hè. En dan word je een zeeman als... als, als, als... Nou nee, ja, als de kaptein. Denk je dat werkelijk, kom? Natuurlijk. Nee, weet je wat wij nou gaan doen? Huh? Wij gaan hier samen de boel opruimen. En daarna maken wij wat lekkers voor ons klaar, hè. Kom op, jong.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 Zou je goed doen? Nee, nee, nee ik heb fysiek. Zuip Suip op, zeg ik je, ben je nou helemaal belazen hebt. Doe je laffe bek open. Zo, ja. Wat verdomme. verdomme, het is een als de hel. Laat me los, laat maar gaan. Hé, hey, wat is het met de stuurman? Liep me zijn krakzinnige voorbij naar het dek. Laat hem maar, Boots. Hij vecht de strijd uit die iedere zeeman eens moet vechten. De strijd van de machteloosheid tegen de ontzettende kracht van de almacht.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 Rotterdam, mens, wat zal mijn blij zijn? Hè? Het is een rustkuur deze reis. Van de zomer waar je na de zomer. We gaan het oude stap aanpakken, jongens. zodat we zo vlug mogelijk huisdoe kunnen. Ga op! Drijvende kranen. Mm, dat is in Wat is er verder nog, postcoté? Niet voor jou, boer. Zelfs geen kaartje. Maar weer, ja, ze heeft er zin, een kind onderweg, dus jij telt niet meer mee. Nou, laten we maar eens zien dat we in Rotterdam komen. Ja. U hebt me gevraagd, Katijn? Ja. Dit is mij avond aan boord gebracht, van de rederij. Weer een telegram? Ja, lees maar. Niet uitvaren tot nader orde, van Münster. Wat moet dat betekenen? Ik weet het niet. niet. Nou, het lijkt me beter als de man dit voorlopig niet te weten komt. Het zou maar onrust brengen. Ja, ja, ja. Ja, je hebt gelijk. En die vent had een telegram in zijn poten. Henkie, hebben we het toch zelfs gezien? Niet wie. Ja, gisteravond. Ik heb hem de hut van de kaptein nog gewezen. Nog een telegram? Wat moet dat betekenen? Zou er bij iemand thuis iets loos zijn? Wel, nee, dat had de man had wel gehoord. Het is natuurlijk van de rederij. Nou, ik voel het lang komen. Zeg maar, dag, Rotterdam. Dit wordt een rondje om de wereld. Wat ik je zeg, Soudabaya. En daar de een of andere pokapparaat voor de marine oppikken. En door de volle moes naar huis slepen. Ja, dat zijn de heren gek op je. Ach, dat mond. maakt eigenlijk niks uit waar we naartoe gaan. Verder van huis kan niet, alleen maar dichterbij. We moeten maar gewoon afwachten. Het is laat in de nacht... maar ik heb jullie gevraagd hier te komen... voor een belangrijke mededeling, Een nieuw telegram. Stuurman. Lees maar voor... Van Munster's transportonderneming is een fusie aangegaan met de zeesleepvaartmaatschappij Kwell Co. We zullen voortaan varen onder de naam NVC sleepvaartmaatschappij Kwell Van Munster. Wat? Hoe is dat een godsnaam mogelijk? Ja, daar begrijp ik ook niks van. Ze hebben elkaar op leven en dood beconquireerd. Lees verder, broer.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 Wat zal ik zeggen, mijn jongen? Het is me egal. Ik wil nog fahren op mijn schief. Als die heren aan wal maken wat ze willen, ik heb geen verstand daarvan. Ja, maar wat moeten we nou doen, kapitein? Niets. Weiter Voor die smerige bloedzuiger van een kwel? Ja, wat wil jij dan? Ontslag nemen? Je vrouw zal je zien aankomen met een kind onderweg. God, ik weet het niet. Het komt ook allemaal zo verrekt onverwacht. Ik, ik kan het ook niet verwerken.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 we liggen stijf gebunkerd, iedereen heeft zijn rust gehad en nu is er gesmeerde bliksel naar Buenos Aires. <laughs> we zullen die jongens met hun eilandboten dus laten zien wat varen is. Valparaiso, Buenos Aires, dikke 3.500 mijl. Dat kan als we sterren aan volle kracht draaien en het weer een beetje meeloopt in een goede 20 dagen zijn. Ik moet je zeggen, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer begrip ik krijg voor die fusie. Hm?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 Nou, daar leidt hij dan. De schouwen van bloedontkwel. Vlak aan de boeien als Stolz. Kring is vannacht binnengekomen. Mooi twee dagen later als wij. Moet je eens opletten. Je lacht je gek. De bemanning reageert precies op een fluitje van de brug. Complete circus. Nou, Dat is dan ons voorland ook. Alleen als ze die ouwe van ons een fluitje geven, mogen ze er wel een blok aan binden. Anders slikt hij het in. <laughs> uh, je kan zeggen wat je wil, maar het is een stoer, hitsig schip. Kijk maar eens wat een lijn. Nou, voor mij is de grote lefkist met zijn achterover de mast tussen twee schoorstenen. Ja, dat is natuurlijk malle iets. want ze is niks groter dan wij. Maar ze doen het hem toch. Tien tegen 1, dat de kapitein van een vrachtboot Asti kiezen, zal zeggen, geef mij die twee pijper maar. Ja, meneer Kwel, handige rekel. Hij kent de zeeleid tot in de hoeken van de wereld. Het fluit weer. Mo moet je nou eens opletten? Ja. <laughs> Kijk, eens redden. Steumpers. Of ze moeten schortlopen! lopen. Hé, hey, kijk jullie daar. Zou je die spieren van schotlopen gemust dat die niet binnenhalen? Jullie zijn het nou toch verkocht en verhaaien. Ja, nou durven jullie, hè? Nou, de meester zijn monddorgeltje je weggelegd. Die zit 1-0. Ja. Je moet eens aan jouw vragen hoeveel het de scheermessies kostte. Uh. Nou, eerlijk, die zit ook 1-1. Uh. Komen jullie vanavond dineren, hier? We eten bruine bonen met windeieren van kwelhaartjes. En dat is tweeën. Ik wil laatste nog mijn naam is de Japaners schrijven. Horle piep. Entree voor de kleine boodschap, kinderen. broekjes open. En dat is meteen tienën. Ja, en nou is dat de bebellie nog maar. Zou je met de kapitein te maken krijgen? Nou, kan je helemaal wat beleven. Dat is mijn stuurman Wandelaar, onder meister Bout. Goeiedag, Martens. Hazit, collega. Hmm. Uh, stuurman, Schengen, yeah. bij. U zult wel vernomen hebben van de rederij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 Nou, vriendelijk is anders. Het ja, is geen lachenbek. Maar ik moet je zeggen, ik had me voorgenomen om beschoft te zijn tegen die opkopers van kwel, maar dat liet ik wel uit mijn leef. Die man heeft een autoriteit die op een genadige afstand houdt. Als die zich opvindt, vergaat de wereld. Mm -hmm. nou, dat is toch een heel ding, hè, voor ons oude? Altijd zelf de teugels in handen gehad. En nou ineens in het gereel van een ander lopen. Ja. Yeah. Mm -hmm. Ik denk dat ik even naar hem ga. Zoiets vraagt toch wel een beetje gezelligheid en vriendschap. Nog één spelletje, kaptein. U hebt er al drie verloren. Het wordt tijd dat u weer eens wint. Nee, niet meer weiterspelen. Drink je weer nog een boor, mijn jongen. Graag. Sterkte, kaptein. Dank je. Boah, dank je. Ah. Triumphator der Ozean, hat die Kerle in Rio meckern und Dreckhund, das was besser. Na, da haben wir dann Kapitän. Die lijf ook wel weten wat zeeslepen is. Het zijn rovers, maar de manier waarop ze de boel afwerken is puur. Ja, schon goed. Wat ik overnemen, he? kapitein? kaptein? Nee, die eerste wacht blijf ik zelf aan ze roeren. Als je wil. Morgen, stuur. Morgen, kok. Wat heb jij dan nog in die bak? Nee, dat. Met een naald even de ogen van kwel. Eierschaal, kom je daar? Gisteravond, een bal gekocht bij een eethuis. Drie jute zakken vol voor één kwartje. Ja, maar wat moet je ermee? Nee, Als je wel tijd hebt, dan zal u het zien. Hij komt zo... Wie? De kok van de schouwen. Dan gaat hij naar de redelijk en gooit een bun met aardappelschil overboort. Ja, wat zou dat? Nee, en dan kom ik op. Oplet de kok, De hij. Kijk, Kijk, kijk, kijk. Nou goed, die is een bunt leeg. Ja, en geef kie, een lad met die pannen. Hij kijkt. Nou, ik. Eh, Zal ik je kijken? Wat met die groen ziet van eind. Nou, denk je natuurlijk dat wij elke dag rijden Ja. Ja, terwijl ze niet alleen maar bruine bonen en aardappels vreten... ...omdat ze zelf betalen moeten. Hoe lang denk je dat voelt al? De hele Atlantische Oceaan over. <laughs> elke dag op hetzelfde tijdstip... Gooi ik een half teltje met de eieren over. Man, dan bezorg je de bul daar een halve beroert. <laughs> ik heb nog nooit zo'n afgrijzelijk veel lol gehad voor één kwartje. <laughs> ik wil wel waar voor mijn geld. <laughs> Stuurman! Stuurman! Dit. Oh, een telegram voor jou. Mr. Wandelaar. Aboard tugboot Jan van Gent, Sint Vincent. Huh. Nou, nou vooruit, maar open. Ja. 7 juni, zoon, Barend, alles wel, Nelly. Een zoon, uh. uh, gelukwensen, uh. mijn jongen gelukwensen. Uh, gefeliciteerd, kerel, gefeliciteerd. Een zoon. Hey, wat is hier aan de hand? Ja, de stuurman, die heeft een zoon gekregen 7 juni, een week geleden. Dat <hieriging> ja, ja, ja. is het eerste Dat is feest, pardon. Je halen een extra. Pak Nogmaals stuur.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 Kijk eens wat een mooie hand van schrijven mevrouw heeft. Ja, kijk maar. Ja. Nou, ik moeten even lezen ook. Ik denk dat ik niet een boer de boerderbrieven gelezen heb. En eigenlijk is het niet eens nodig. Want ze lijken allemaal op elkaar. Ja, waar ook. Over de kinderen. Ja. Het weer. En de melk die, die weer opgeslagen ja, en is. En weet, je, en weet je het al van die? En van haar? Ja. En dan wil de bakker wat kind huilt. Dan laten ze je groeten. begroeten. <lacht> ja. Sorry, ja. Ja, morgenochtend Rotterdam. Niet te geloven. Nou, Nelly.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 Het bespaart een hoop ellende, Ik ken dat. Wie is het? Wie is het? Henkie! Waar is Henkie? Hey! Henk! Hier! Hier ben ik hoor! Hier ook! Oh, oh, Henkie! Je... Dit! zeg! dag! Dag, jongen! Nou, verdomme nog aan toe. Ze had toch kunnen weten dat die de meester was? Ik heb op Dommen een brief gestuurd voor een gulden. Zo vet was hij. Alles heb ze gaan weten. Stop Dag, moe! Dag, zusief! Verdomd, die vlag die al op stok hangt. Als Nelly nou maar niet aan de val staat en denkt. nee, zenuwlijnen natuurlijk niet. Ik heb het hardop geschreven. Doe je nog wat toe, wat zal ik blij zijn als we eindelijk gebeerd liggen? Verrek, we zullen maar ouder hebben. Wat is dan de handboot? Ik heb geen idee. Kijk nou eens, dat gaat de wel op met een krans op zijn nek. Binnen tussen de bloedonder van Kruil. Zou hij jarig wezen? Weet ik veel. En heldhaftigheid. Wij wensen u en uw verwanding nog vele verspoorlijke reizen toe. Nee, nee. Nou, eerst van welk hout onze zeehelden gemaakt zijn, en niet alleen onze zeehelden, maar ook een doodskist. In, als ze dat er met zee krijgen. Kijk. Die lui van de schouwen gaan al aan wal. Verrek, ja. Hé, hey, stuur, waarom mogen wij nog niet naar huis? De kapitein heeft de gekregen door te stomen om de noord naar de thuishaven te Helder. Vanavond kunnen we er zijn. Bot, domme zeg, als we de laatste trein nog hem halen. De meeste botten naar Amsterdam. Er voel er geen pas voor om nog een nacht langer aan boord te blijven. Dank je wel. Nog een paar uur is er komt uit, maar dat zit zetten we erop. U zult toch ook wel weer blij zijn om weer thuis te zijn. Toys, toys, ach was. zum gods, die siek is mijn toys. Zonnen, ik zal alleen zijn. Dagen, wochen, misschien. Al die kerels die zo so graag naar huis willen, naar die vrouw en kinder, Ik begrijp dat niet. Eh? Oh. Appeltje! Appetje! Waar ben je? Ja, wat is er? Ik ben het inpakken. Ik was net op de brug. De kapitein heeft weer even zijn hoeveel gebuien. Houdt u ons misschien weer met allerlei rotklusjes aan boord? Om er niet alleen te zijn, net als de vorige keer. Zo, meters. Ja, dat is goed dat je het zegt, kok. Dat is hartstikke belangrijk. Ik, uh, kom eraan, hè. K kom eraan. Kijk daar. Hier zei pas vroeger altijd. Nou jong, ga het boek maar vast bijschrijven. Dat is er weer een tijd geleden. Tja, maar ik heb toen nooit kunnen denken... dat het laatste stuk in de haven me nog eens zo martelend langs zal vallen. Zo'n hele reis van 16.000 mijlen... lijkt ineens niks vergeleken bij dat kleine eindje naar huis. Abeltje? Wat zal die dan nog van de kapitein gedaan moeten hebben? De laatste trein naar huis...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 We zijn er. Eindelijk. Nou. nou, rustig aan, nou zijn olleer. Rustig aan, nou. Ja. ja, daar staan ze. Vader Dijkmans, moeder Dijkmans en, en daar met die kinderwagen. Meid! Jan! Jan! Oh, Jan! Ja, Jan. Oh, Jan! Hey, Hé, jongen. neem oh. hey, me niet meer. Laat ze nou ja, maar even, ja. vader. Laat ze maar betijden, die kinderen. De darmen heeft zich al allemaal zo flink gehouden. Oh, Jan! Oh, meid, het. Het is fijn om je weer te zien. Is dat? Ja, de kleine Barend, kijk maar eens. Boh, domme, wat een lekker. Dag Jan. Dag moeder. Dag jongen. Hm. Dag vader, hoe is het mee? Hallo Jan. Hé, hey, je ziet er goed uit, jongen. Moet je nog terug aan boord? Nou, even mijn boeltje pakken. Help jij Jan daar even mee, kind, hè? Dan wandel ik met vader en de kleine vast vooruit. <laughs> ja, kom mee, meid. Zal ik je mijn hut even laten zien? Oh. Hé, nee, aanbodje. is rest naar mevrouw. Oh. Dag uh, juffrouw, uh, leuk om uh, u te ontmoeten. Ja, ne neem me niet kwalijk, stuurman. Nee, aan. ik begrijp het, want je hebt de laatste trein, hè? Ja. tot kijk. Uh. <laughs> Hallo, Boos. Dit is de mevrouw Nerry. Boos, maar Jan de Dag, u. Nou, leuk om u is in werkelijkheid te zien. Ik ken u alleen maar van een foto, maar u bent het precies hoor. <laughs> prettig geloofstuur? stuur? Ja, prettig uh, verlof, Boos, hetzelfde. Ja. Hier de trap af.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 En daarom doe het er ook maar heel goed aan om niet dadelijk te zeggen... dat je iemand niet zo aardig vindt als je nog niks van hem weet. Ik zal het nooit meer doen, stuurman. Da. <lacht> Malabijt. Dat is gek eigenlijk, hè? Wat? Nou, dat de vrouw die al die tijd om mijn voetent in de kooi heeft gehangen... hier nou je leven de lijve rondloopt. Nou, maar dat is toch nog veel aardiger, of niet soms? Nou, wat je zegt, lijf. Hé, hey, wat is dat? Oh, een paar sokken trio, die zijn op. Maar smeerlap. Wie laat die vieze dingen dan zomaar in een la liggen? Ja, meid maar ik had, Ach, wat kunnen ons die sokken nou schelen? Oh, nou, nee, ik voel me zo razend gelukkig dat je eindelijk weer mijn armen kan nemen. Ja, natuurlijk, mijn lieve man, ik toch ook. Kom, als je alles gedaan hebt, zullen we dan gaan? Ja, we gaan naar huis. Naar ons huis. Jongen, jongen, wat een drukte allemaal. Het lukt voor hebben onze trouwdag wel. Daar ben ik niet meer gewend.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 Dan hadden wij een beurt die malaria toestand. 22 maart, 4,11 flanel, 80 cent. Voor het kindertje nu. Vannacht de Jan van Gent in Rio de Janeiro. Dan hadden wij die feestavond. 18 april, een hoesballetje, 16 cent. Koorsdrankje, 1,25 koorsdrankje. Over de dikke heeft er niks van geschreven als hij ziek was. Dan stak er toch eens even.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 Dan zullen we naar nou God voor verruimen nog eens nou, zien. hebben nou, nog geen gevloek, Jan. Je bent hier niet aan boord. Ik laat me door die moordenaar kwel, maar niet zo in de hoek drukken. Is je nou balazen? Nou, rustig, nou, Jan. Straks maak je Barentje nog wakker. Ik heb de jongens gewaarschuwd hè, dat dit zou gebeuren, maar ze wilden me niet geloven. Nou, maar ik ken meneer Kwell als een oud buitenstroep. Hey, nou, daar heb je nou weer je zin. Is het nou uit met het gevloek en geschreeuw? Dat wil ik hier niet meer hebben. Jij moet mij te luisteren? Nee, ik luister niet. Ga jij maar naar je vrienden, laat die maar ja. naar je luisteren. Ja. Nou, jij ja, stil maar, Barentje, mama komt hoor. Mama komt, mama.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 Boot. Ja, die stuur. Fijn dat je er ook bent. Die is hier zo vol als de korte één van Kwel. Bijna de hele mannen van de Jan is aanwezig. Ach, daar zie ik mijn collega Zuurbier van de Hydra. Ik ga met hem een bal drinken. Ja, ja, hier. doppelt te klaar, ja. Oh, die stuurman. Hé, hey, daar ga je, hè. De doet en Kwel ze een al in. Kameraden. Kameraden, stilte alsjeblieft. Stilte, dan kunnen we beginnen. Nee, dat is toch verwoerd? De machinist van het bestelje? Wat doet die hier? Die heeft toch altijd voor kwel gevaren? Ja, maar hij heeft de zak gekregen wegens opruiende praktijken. Ach. En dan maakt er nou zo'n levenswerk van om kwel de damp aan te doen. Kameraden! Stilte, we zijn hier bij elkaar. We zijn hier bij elkaar om te protesteren.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 Het is belangrijk dat Pel op dit moment iets te proeven krijgt, want anders is ze smaak te vanaf. Juist, juist, en ik stel voor dat we hem een telegram sturen. Ja. ja. ja. Een telegram, een telegram op een aan de bloedhond van de sleepvaart, namens de jongens van de vloot, verrek, verzuip, verrust, verteer, donder op een weer. Ja. en belichten. Mannen, kamraden, even stilte.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 Dit was de vierde aflevering van Hollands Glorie, een twaalfdedige hoorspelserie naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Nelly, zijn vrouw, was Marijke Merkens. Kapitein Sjemonov, Edmond Klassen. Bout, Jan Juraai. Bootsman Janus, Hans Veerman. De Kok, Paul Meijer. Henkie,